Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland heeft een nieuwe baas. Olaf Scholz is nu officieel door het Duitse parlement gekozen als de nieuwe bondskanselier. Angela Merkel stopt er na 16 jaar mee. Nogmaals van mijn zijde herzlichen dank. Opvolger is dus Olaf Scholz. Correspondent Charlotte Waiers weet meer over hem. Hij staat bekend als een hele ervaren bestuurder. Uh, hij was hiervoor burgemeester in Hamburg, uh, was daarna landelijk minister van Financiën, vice-kanselier onder Merkel, uh, is iemand die goed kan onderhandelen. Hij toont weinig emoties en, en ziet er heel stabiel uit. En dat heeft hem ook waarschijnlijk wel een beetje aan de verkiezingen geholpen. Later vandaag wordt ook het nieuwe kabinet in Duitsland beëdigd. Illegaal vuurwerk dat je online kunt bestellen wordt steeds gevaarlijker, zegt de politie. Mortierbommen en cobra's zijn populair en mensen zijn op zoek naar steeds zwaarder spul, zegt deze expert. De cobra knalt ook niet meer hard genoeg. Dus ze gaan naar 100 grams artikelen. Hier zit al 100 gram in. En deze wordt ook tegenwoordig gebruikt. Er zit al 200 gram in. Je kan wel een auto mee opblazen. En ze worden ook gebruikt voor aanslagen. Novak Djokovic komt toch naar de Australian Open. De nummer 1 tennisser van de wereld twijfelde lang omdat alleen gevaccineerde spelers mogen meedoen. Djokovic wil niet zeggen of hij zijn prikken wel of niet heeft gehad. Het toernooi laat nu weten dat de negenvoudig weer naar de sowieso bij is volgende maand. Of die is ingeënt, dat blijft onduidelijk. Mogelijk maakt de Australian Open een uitzondering. En Amerikaanse nieuwslezers gaan vaak de mist in met dit woord. Omicron. Omicron. Omicron. Omicron. Omicron. Omicron. Omicron. Omicron. Omicron. The Omicron variant. Ja, nog een keertje dan. De nieuwe coronavariant heet Omicron. Volgens de US Captioning Company is het een van de vaakst verkeerd uitgesproken woorden van het jaar. Net als Dalgona, dat is een snack uit Squid Game. En de uitspraak van de stad Glasgow ging ook vaak fout. Die naam kwam de afgelopen tijd vaak voorbij, omdat er een grote klimaattop werd gehouden. Het weer, wolken en zon. In het westen kan wel een bui vallen. Het wordt een graad van 6. Morgen meer bewolking en wat buien. Het wordt dan 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friese van de ANWB. Er zijn technische problemen bij de Schiphol-tunnel. Vanuit Amsterdam naar Den Haag is de weg dicht bij de Schiphol-tunnel. Vanaf knooppunt De Hoek moet je omrijden. Dat kan via Haarlem over de A9 en de A5. Voor knooppunt Badhoevedorp staat op de A4 richting Den Haag... 2 kilometer file met een minuut of 10 vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Veel luisterplezier. Ik ben vandaag begonnen met The Pretenders. I Stand By You. En ik ga door met Adele. My Little Love. to be here in the city. I know you feel lost. It's my fault completely. Tell me you love me. I love you a million percent. I don't recognize myself in the coldness of the day. to be here when i'm so guilty i'm so far gone and you're the only one who can save me, like, me. why do you feel like that like, like me. you know mommy doesn't like anyone else like i like you right I'm whole. He's been having a lot of big feelings recently. Like, how? Just like. Cool. like how? me on, um, um, my fingers are trapped. Like, um. I feel a bit confused. Why? I don't know. And I feel like I don't really know what I'm doing. he gave you to me. in my sweats and stuff like that but I just feel really lonely. I feel a bit frightened that I might feel like this about... <laughs> Instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Het Rosenberg Trio is een Nederlandse jazztrio bestaande uit twee gitaristen: Storcello Rosenberg is een solist en Nausje Rosenberg dat is een ritmegitaar en Nonnie Rosenberg is contrabas. Hun inspiratie is Django Reinhardt, de legendarische Sinti-gitarist van de jaren 30. Het Rosenberg trio genre wordt omschreven als Gypsy Swing. Nosje en Nonnie zijn zonen van Sunny Rosenberg een muzikant in de Nederlandse Roma-gemeenschap. Ze groeiden op met de muziek van Django Reinhardt in een zeer muzikale familie. Nausje begon te spelen met zijn neef en vriend Stoccello Rosenberg toen deze ongeveer 10 jaar oud was, rond 1978. De precieze oprichtingsdatum van de groep is niet bekend, maar leden spelen sinds ongeveer 1992 samen. Belangrijke mijlpalen zijn de uitgaven van een DVD met een live opname van een tribute concert voor Django Reinhardt in 2007. En in 1992 het live album de Rosenberg Trio, Live at the North Sea Jazz Festival. Die het trio vastgelegd heeft op een jeugdige hoogtepunt. De drie muzikanten zijn ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Hier is het Rosenberg Trio met Le Formule Macht.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 Met de Hotdog. De Zandvoortse politieke partijen zijn hun conceptverkiezingsprogramma aan het schrijven en de klimaattop is net afgelopen. Stichting Duinbehoud vindt het daarom nu het moment om aandacht te schenken aan een duurzaam circuit Zandvoort en roept daarbij ook nadrukkelijk de Zandvoortse politiek op tot actie. De samenwerkende natuurorganisaties, waar Stichting Het Duinbehoud en één van is, geven aan dat de geluidsoverlast van het circuit voor de omgeving en de negatieve invloed op de natuur onacceptabel is. Er zal in de toekomst gezocht moeten worden in een omschakeling van elektrische aangedreven voertuigen, waardoor de uitstoot van stikstof, CO2 en de geluidsoverlast zal worden teruggebracht naar een acceptabel niveau. Het circuit, Park Zandvoort, zou hierin ambitieus moeten handelen en het goede voorbeeld moeten kunnen geven aan de rest van de internationale gemeenschap van de autosport. Al dus het statement dat zij maken. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website www.duinbehoud.nl onder het kopje nieuws. En ik ga door met Ace of Bees, de Tunneville. Care either by the youth or by the old, they cannot write. de vuur.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 is all I'm taking. Whitney Houston met I Will Always Love You. Informatiebijeenkomst Herstelacademie. In 2022 is de Herstelacademie ook actief met een interessant programma in Zandvoort. Er zijn een aantal cursussen en bijeenkomsten waar je weer voor kunt opgeven. Op 8 december vertellen we wat de Herstelacademie is, wat we doen en waar de cursussen en bijeenkomsten over gaan. Meld je aan bij de balie van Pluspunt of via 023-5740-330. Ik herhaal 5740-330. En het is woensdag 8 december van 1 tot 3 uur. Dus je moet er snel bij zijn. Locatie Pluspunt Zandvoort Noord. Waarom ...trekt een douchegordijn naar je toe zodra je de douche aanzet. In een wat-aftans-hostel stap je de badkamer in en baalt. Aan roestige ringen hangt een dun, vlekkerig douchegordijn. Zodra je het water wat laat stromen, zuigt het plastic zich vast aan je benen... ...en je weet dat het onding dat ook heeft gedaan bij al die anderen die er eerder douchten. Waarom doen douchegordijnen dat? Rob Groenland, meteoroloog bij de KNMI, maakt de vergelijking met de atmosfeer aan de kust op een warme zomerdag... Lucht boven de aardoppervlak warmt dan sterker op dan de lucht boven zee. De warme lucht stijgt op waardoor ontstaat in de onderste laag een tekort aan lucht. Die wordt aangevuld met de koudere lucht die van de zee komt. Op het strand merk je dan alleen een briesje opsteekt. In de douchecabine verwarmt het warme water de lucht om je heen. Die stijgt op zodat je bij je benen een lager drukgebied ontstaat. Dat tekort wordt aangevuld met koude lucht die van de andere kant van het gordijn komt... en de luchtstroom trekt de plastic mee de douche in. Toch is het fenomeen hier nog niet helemaal mee verklaard. Wetenschappelijke discussie ontstaat, daardoor ook een koude douche gordijnen schijnt aan te trekken. Een onderzoeker van de University of Massachusetts uit Amerika maakte een computermodel van een douchebeurt... Volgens hem creëren de waterdruppels hele kleine rondtollende luchtstroompjes. De mini-klonen, Vortrex, staan niet rechtop als een lindhoos, maar liggen plat. In elke Vortrex ligt een lage drukgebied en de voortrexen zuigen samen het gordijn naar je toe. 30 Optimaal. Z. FM. een hit en alarmschijf uit het jaar 2000... van de uit effe afkomstige Nederlandse popgroep Abel. Het is de tweede single van het later uitgebrachte album De Stilte Voorbij. Het nummer werd geschreven door Joris Razenberg, de zanger van de groep. Onderweg stond 17 weken in de Nederlandse top 40 en mega top 50... waarvan 6 weken op nummer 1. De single waarvan in Nederland meer dan 70.000 stuks werden verkocht... Belandde op nummer 4 in de top 40 jaarlijst van 2000. Ook in Vlaanderen was het een nummer populair. Het haalde er de tweede plaats in de ultra 50 en was een van de 10 meest verkochte singles van 2000. Hier is Abel met Onderweg.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 Dit was de lievelingsplaats van Peter Erdevries: Vries. The Animals, House of the Rising Sun. Terwijl de horeca, sportkantines en veel winkels de deuren om 5 uur moeten sluiten... is er een uitzondering gemaakt voor de activiteiten... die door jonge welzijnorganisaties worden georganiseerd. Zandvoort heeft daarom een aangepaste activiteitenkalender voor de maand december opgesteld. De chill-out van 9 tot 12 jaar en de jeugdhong... Van 12 tot 18 jaar van jongerenwerk Zandvoort bij Pluspunt is uitgezonderd van de landelijke verplichting om al om 5 uur de deuren te sluiten. Dat vloeit voort uit een beslissing van de RIVM voorafgaande aan de persconferentie van vorige week vrijdag. Rough and take the smooth, just for you. I'll try to do my best to prove I can do all the things you ever wanted to. niet. We'll